Gert met het NOS Journaal. Op een middelbare school in Den Bosch heeft iemand zelfmoord gepleegd... door van het gebouw af te springen. Volgens verschillende bronnen gaat het om een docent... maar de politie wil dat niet bevestigen. De politie wil alleen zeggen dat er onderzoek wordt gedaan... naar de mogelijke zelfmoord... en dat die waarschijnlijk door enkele leerlingen is gezien. De school, het stedelijk gymnasium in Den Bosch... is gedeeltelijk afgesloten, leerlingen worden opgevangen. De herdenkingen en vieringen op 4 en 5 mei hebben dit jaar als thema de kracht van het persoonlijke verhaal. Schrijver Aniette van der Zijl houdt de voordracht tijdens herdenking in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, meldt het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Met het thema wil het comité laten zien dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. Op 5 mei begint de Nationale Bevrijdingsviering in het Provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem. Op 14 plekken in het land zijn festivals. De viering eindigt zoals gebruikelijk met het 5 mei-concert op de Dam. Vorig jaar zijn 31.000 asielzoekers naar Nederland gekomen, bijna de helft minder dan in het piekjaar 2015. De meeste asielzoekers kwamen uit Syrië, gevolgd door Eritreërs en Albanese. Hoofddirecteur Van Lind van de IND zei in de ochtend op Radio 1 dat de daling van de instroom te maken heeft met het Turkije-deal. Hij noemt het verder opvallend dat steeds meer mensen uit veilige landen als Albanië zich aanmelden als asielzoeker. Ook het aantal aanmeldingen uit Marokko en Algerije stijgt. De bijtelling voor een dure fiets van de zaak moet verdwijnen. Brancheorganisatie Rai vindt dat het volgende kabinet dat moet regelen. Snelle e-bikes waar een brommerijbewijs voor nodig is kosten zo'n 3500 euro. Wie zo'n fiets zakelijk rijdt moet de volledige waarde bij het inkomen optellen. De Rai wijst erop dat bij auto's de bijtelling maximaal 25% is. Om het fietsen te stimuleren moet de bijtelling voor fietsen worden afgeschaft, vindt de RAI. Het weer in Brabant en Limburg hardnekkige mist, op andere plaatsen geregeld zon. Het wordt min 1 graden in de mist, tot plus 3 graden vlak aan zee. De rest van de week rustig en droog. In het noorden en noordwesten wordt het 0 tot 4 graden. In het zuidoosten blijft het overdag vaak vriezen. Dit was het Airways journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de randstadvertraging bij Amsterdam, op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen Westport en de aansluiting met de A10 staat 3 kilometer. En op de A10 de Ring Noord richting Den Haag. Tussen Kadoelen en Amsterdam Hemhavens 3 kilometer reken daar 10 minuten extra voor. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Welkom luisteraars bij weer twee uur Zandvoort, Lunst en uh, Dolly is er ook, Dolly. Ja, gezellig hey, goedemorgen uh, goedemiddag inmiddels natuurlijk, Charles. En ja. uh, goedemiddag luisteraars. Wat fijn dat u weer uh, aan de radiobuis zit. Ja, want jij uh, dreigde uh, het. Uh, althans een gedeelte te moeten missen... omdat jij ja. vanochtend uh, hele uh, speciale activiteiten had, hè? Ja, ja, Of ja. ben je daar niks over kwijt? Oh, jawel Al hoor, toe. jawel, ja. Ik heb uh, vandaag uh, als figuratie dan meegespeeld uh, aan een uh, film. En dat was een afstudeerproject voor uh, uh, filmmakers van, uh, van de HBO... Ja. van in Oké. Okay. Echt cameramens ook en zo? Ja, echt uh, kamer Ja, dat zijn allemaal afstudeerprojecten. Mm -hmm. En uh, ja, daar, daar zijn uh, alle, alle een heel team is daar dan bij betrokken, als, als regisseur en als cameraman en als geluidsman. En uh, die volgen allemaal die opleidingen. En, en als projectondersteuners en zo. Dus ja. Je ja, staat als, daar ik nog jong, als ik nog jonger was, zou ik het ook gaan doen. Nou, je had er vandaag goed bij gepast, hoor. We waren allemaal oude knarren. Uh, ja, nee, maar ik bedoel... Uh, ik bedoel uh, oh, zo'n opleiding. Ja, zo'n opleiding. Wat ja, ik geweldig toch. Ik was, uh, ik was afgelopen uh, vrijdag... Ja. Uh, was ik in Amsterdam. Ja. Uh, en daar was ik in zo'n uh, camera- verhuurbedrijf uh, bij toeval, want daar werd een... Uh, uh, ja, een uh, bijeenkomst gehouden van uh, Niels.nl waar ik voor werk. Ja. Maar uh, die hadden daar een ruimte afgehuurd. Maar uh, daar was ik natuurlijk ook even in de, in de winkel van het camerabedrijf. Ja, dat nou, uh, snap ik wel oh, ja uh, ja Ja, daar was ze ja Nou, echt, ja, ja. ja. Maar ja, ik heb het gevraagd. Dat is een, gewoon een normale HD-camera. Maar een echte televisiecamera. Waar, ja. me, waar mensen dus bijvoorbeeld ook reclamespots mee opnemen ja. zo. Ja, ja 32.000 euro. Uh. <laughs> En om, te huren? en om te huren? Wat kost het dan? Oh, heb ik eigenlijk niet naar gevraagd. Oh, gevraagd. Je, je was al zo geschrokken. Nee. Nee, 32.000 euro? Ja, ja, ja. ja, dat was dan wel een, een hele professionele ja, ja, kamer. Okay. Mag je ook wel verwachten voor dat geld. Ja, nou, kijk, als je natuurlijk uh, bijvoorbeeld je broodwinning hebt met het maken van reclamespots en je verdient goed in die ja. reclame, dan, dan ja. is dat er zo uit natuurlijk. Ja, natuurlijk wel, ja dat valt zo'n ja. investering wel weer mee, want uh, ja. Ja, ja, ik denk dat toch wel dat het goede business is, hoor. Zeker weten. Kan zijn, kan zijn. Maar ja, het mediavak uh, uh, helemaal nu, dat als ja, eerst een hobby en nu ook een beetje zzp'er uitoefenen met fotograferen soort. Ja. ja, ja, ik vind het fantastisch. Soms. Leuk, hè? Ja ja ja, ja. ja, ja, ja, En ik vind dat uh, figure, figureren, vind ik wel eens leuk, zo weer heel af en toe is om te doen. Ja. Ik zou er niet aan moeten denken dat ik het elke dag of elke week een paar keer. Maar zo af toe is. Ik vind het wel leuk, hoor. Ja, het is het best wel, zijn. op zo'n filmset, als je er echt uh, betrokken bent bij een opname van ja. een complete speelfilm, uh, ja. en je hebt een belangrijke rol, nou, dat is best ja, wel zwaar ja, werk. Het is hoor. intensief, hoor. Want je zit de hele dag, Versen, zit je, je, soms zit je uren te wachten. wachten. Ook op, uh, ja, ja, ja. En dan moet je je mentaal voorbereiden en noem ja. alles maar op. En, ja. en, uh, en je script beheersen, en je, en, ja. je, en je teksten beheersen. Ja, je, ja, ja. Dus, uh, het, het valt allemaal niet mee, berg, Het is allemaal seizoaar. Zwaar Zullen wij een gezellig muziekje doen, uh, Dolly? Nou, ik denk ja. dat de luisteraars dat wel kunnen waarderen... als we dat Zo. ook doen vandaag. Ik dacht, uh, Emily Sandé, die ken je wel? Nee, geen idee. Nee, nou, dat nee. nummer ken je vast. Want jij zit gewoon next to me, toch? Ja. Dat wil je zeggen... Ik zeg, ik zit next to you en als ik, als ik sta, dan sta ik achter je. Oké, okay, dankjewel. Emily Sandé was dat met uh, Next to Me. Ja. Nou probeer ik een uh, nummer te starten op mijn iPad en dan doet, het, uh, doet die iPad het niet. Nou, dan moet, moet de pet gewoon een beetje extra aaien en dan gaat hij het waarschijnlijk wel doen. Dus uh, we gaan er maar even op een nummer draaien van de Drifters. that through the week you can't go out with me. But when the weekend comes around, she knows where we will be. Ja, ah, je was lekker op drift. Op drifters? Hups. Ja, ja, ja, ja. Oh, ik vind zo'n vriendelijke band, hè, die drifters, hè? Ja, lekker nummertje ook. Kissing ja. in the backroad. Ja, wel, wel heerlijk. Hey, Hoe was je weekend, ja. Dolly? Uh, mijn weekend was heel, heel druk. Heel druk. Ja, je hebt ja. een nieuw hondje, zag ik? Ja. Oh, ja, dat is zo'n ja. oh, Heb je zijn opa gezien die ik erbij heb gezet? Uh, uh, uh, uh, zijn opa? Ja. Ja. Oh, dat, met, die, uh, die, met, die, die, met die open bek zo. Ja, geweldig. Ja. <laughs> Leuk joh. Opa melde zich meteen. Hè. Ja, dus, uh, mooi hè. Blijf <laughs> van mijn kleinkind af. <laughs> uh. We wel een snoepje hoor. Wat, is, hij, is, hij, is hij een paar maanden houd? Of? Hij is twaalf weekjes. Ah. En uh, het is een kruising tussen een, een, een witte shih tzu... En een, een, een, een witte Shih Tzu, dat is zo'n zo Chineesachtig hondje. Ja, met een ja. beetje zo'n plat kopje, weet je, een plat neusje. Ja. Uh, maar dan wel iets spitser dan een uh, Pekinees bijvoorbeeld. Ja. Maar en, um, de vader is een zwarte Chihuahua. Ah, oké. Okay. Nou, daar zijn een stel leuke kinderen uitgekomen. Nou, ja. echt waar. Het, wat een schatjes allemaal. Hey. Mooi, mooi. M maar hij is bont een beetje van kleur. Ja, hij is helemaal bont. Ja. Ja, ja. Leuk. Ja, ja, leuk beestje. Speels? Heel speels, ja. maar het is nog maar een babytje. Dus hij is ook zo weer uitgespeeld, hoor. Dan is hij weer helemaal dwarsaf. af. Ja, ik heb me laten we... vertellen dat je, dat je die, die is... Je moet ze al heel vroeg uh, goed opvoeden. Hè? Ja, dan, dan, ja. Want anders dan, uh, dan nemen ze een loopje met je. Hè? Ja, ook dat nog. Ja, het is net als met je eigen kinderen, Ja, ja, ja, ja. ja. ja zo dat, ja. ja. Hé, hey, maar goed, jouw weekend. Want uh, ik was gisteren met, uh, met uh, mijn vriendin Vond nog even gezien ja. op het strand. Nou, ja. fantastisch. Ja, daar waren hele zwarte, zwarte, donkerblauwe luchtpartijen, wolkenpartijen. Ja. En die zee die zag er ook heel apart uit door, ja. door, die, door die kleur van die wolken. Ja. Maar het was wel droog en, ja. en het was ook niet zo uh, winderig. Dus mm -hmm. we zijn even het strand op geweest. Nou, fantastisch was het. Nou, het is vandaag ook. Als, ja. als je even een uurtje hebt, mensen... ga straks, zodra de, af, de, de, de uitzending is afgelopen... nu niet natuurlijk, nu moet je blijven zitten. Nou, Zit. ja, of je moet je maar, mee nemen. dat kan ook natuurlijk. Dat kan ook natuurlijk, ja. Of lekker je oortjes en dan zet je ons op. Maar geloof mij, ik ben net langs die zee gereden. Je weet niet wat je ziet. Nou. Het is... Prachtig, die zee is zo mooi vandaag. Met prachtige witte schuimkoppen. Ja. En, en dan maar, maar al die strak. meeuwen. Heel ja. strak, maar toch die witte. Ja, precies. En dan die blauwe lucht. En dan al die meeuwen die er staan. Het is een plaatje. Ga lekker uitwaaien straks, mensen. Ja. Heerlijk. Geniet kan u ervan. Ik kan u verklappen dat ik uh, een uur van tevoren, uh, voordat ik hier kwam, heb ik ja. eerst op de zee weg. Daar heb je natuurlijk. Uh, Aanleg van die nieuwe Natuurbrug. Ja, ja, ja. Daar heb ik eerst wat foto's gemaakt. Mm -hmm. Ik mag altijd van Ballas -Nedam, daar heb ik een soort overeenkomst mee. Ja. Dat ik daar, uh, uh, dan moet ik me melden op het terrein waar uh, hun barakken staan, zeg maar. Ja, hè. Ja. Uh, dan uh, moet ik me bij de uitvoerder melden. Dan krijg ja. ik een, een hesje aan en dan krijg een helm op. Oh, wat stoer. Ja, en, ja. maar dan is het dat leuke, dat, dat ze dan ook nog zo vriendelijk zijn om met me mee te lopen, om, om, om te vertellen. Ja. Uh, hoe het staat met de werkzaamheden. En waar mm -hmm. ze nou uh, concreet mee bezig zijn. En ja. uh, ik, uh, dan ben ik natuurlijk uh, uh, geëquipeerd met de camera's. En dan mag ik overigens foto's maken. En dan leggen ze uit uh, waar bepaalde onderdelen en materialen voor dienen. Hoe het beton wordt ja, gestort. Ja. En ja. Nou, dat is ja. fantastisch. Dus het is, kijk het werk naar hun kant. Dat ze die foto's dan mogen gebruiken. En dat is natuurlijk reclame ja. voor de, voor de, voor de ja. uh, hoe zeg je dat? Uh, de, uh, de bouwmaatschappij? Ja, de, ja uh, oh. uh, hoe zeg je dat nou? Voor de ontwikkeling. Nee, ja, nee. Uh, uh, ja nou ja, bouwmaatschappij. Nee. Ik denk dat dat een goede. Voor de onderneming. Nee. Ja. Ja. <laughs> U zit nog steeds aan die zoemer. Nee, maar, neem maar wat, ja, wat, wat is nou ja. ook weer de, de algemene naam voor zo'n. Zo je hebt bakkermaatschappij, je hebt bouwmaatschappij. Maar daar is een uh, universele naam voor. Nou goed. Een universele ja, naam? Ik kan er niet opkomen. komen. Nou, Mensen, uh, 57 303 Bel alstublieft als u denkt dat u het juiste woord weet. Wat verloten wij vandaag? Daar gaan we nog over nadenken. Ja, precies. Ja. Dolly hebt er uh, de beurs Misschien bij. Misschien mag er, u een keertje meelopen met een hesje aan en een helmpje op... om uitleg te krijgen. Ja, maar, uh, ja. Want, ja. want natuurlijk op bepaalde plekken mag je beslist niet, niet komen... omdat het gevaarlijk is, ondanks die helm. Ja. Uh, en, en ze lopen dus met je mee. En, en, en ik mocht zelfs ook de talut de, de, de, de, ja. op, waar ze mee bezig zijn. Zeg maar. ja. Ja. En dan zie je dus al die, die, die, die, uh, die overkapping... waar straks dan die dieren uh, gaan lopen voor een deel. Hè? Want dat kan je ja. vanaf de weg niet zien. Maar aan de bovenkant is het al wel te zien. En het zijn ja. speciale materialen die ze dan gebruiken... om dat beton te gaan storten ja. Van de week komt de, de, de overkapping tot stand. De, ja. de, de, althans, het eerste aanzet tot die overkapping. En dat doen ook die wegenbouwers, of niet? Allemaal, allemaal uh, uh, de... de uh, Ballasnedam, dat is de, bouwma oh, okay. de bouwmaatschappij. Ja, ja. Ja, uh, ja. Mensen kunnen die borden allemaal zien staan op de zee weg. Dus waarom zou ik dat niet mogen vertellen eigenlijk? Dat ja, dat mag eigenlijk niet. Eigenlijk he? niet. Ja. Nou, ja, zeg het maar, nog eens, zeg het nog eens. Ja, uh, Ballasnedam. <laughs> Uh, maar er zijn ook andere ja. maatschappijen bij betrokken. Heel veel ma ik zal eens kijken hoe die andere maatschappijen. Nou, als ze nou allemaal noemen, is het geen reclame meer. Want dan, dan, dan, ja, maar dan moet je ook meerdere uh, projecten noemen waar wegen gebouwd worden. Hè? Dan moet je daar ook weer de oh, maatschappijen ja. van noemen. Ja. oké. Okay, okay, ja, dat gaan we nou, allemaal verzamelen, uh, allemaal noemen. Maar ja. hoe kom ik nou op het verhaal? Daarna, ik weet het niet. Da daarna ja. stapte ik mijn auto weer in en reed dus okay. uh, richting het Bloemlaas Strand. Oh ja, dat was het. Dus ja. Waar ik dus gisteren al was. God, voordat hij bij het strand is, jongen, we verhalen, ja. Ja, ja? Maar, <laughs> uh, wat jij net vertelde ja. aan ja. de luisteraars, dat prachtige zee op ja. dit moment en die weeuwen ja. en alles ja. erop en eraan, nou, dat heb ik natuurlijk weer even vastgelegd op de camera. Ja, maar het is toch niet normaal zo mooi als dat het er vandaag uitziet? Vond jij dat ook niet opvallend? Nou, ik zou je vertellen dat ik met, met, uh, met de telelens die ik heb, Eimuiden uh, kon fotograferen. Ja. En haarscherp. Eh. Uh, uh, ja, de hoogovers En uh, en die uh, windmolens, he, en die, die windmolens, stonden nu levensgroot in zicht. Booreiland, uh, mooie wolkenpartijen uit de schoorstenen van Tatenstiel. Maar jij uh, komt daar regelmatig en jij kijkt vaak met je lens, hè? Ja. Maar is dat nou, wat, wat nu zo heel dichtbij staat, he, dat windmolenpark... wat je zo heel duidelijk ziet, ja is dat nou zo opvallend... doordat het weer zo mooi is, of is het gewoon een nieuw park? Want ik, ik was verbaasd om te zien hoe dichtbij die windmolen stonden. Ik denk, ik ja. kan me niet herinneren dat die daar vorig jaar stonden. Ja, nou, ik moet je het antwoord schuldig blijven. Ik dat, dat is jou ik, ook niet opgevallen. Nou, ik weet het niet gewoon hoe nee. dat in elkaar steekt, maar nee. uh, ik heb ze wel al eerder gezien, dat moet ik wel zeggen. Ja, maar en... verder weg leek het mij altijd. Ja. Het lijkt net alsof ze nu ineens uh, weer een ram tevoren hebben neergezet. Dat zou kunnen. Ja. En, maar maar, maar de, ja. de strijd die hier is gestreden om het te vermijden van het van Nou, de kans is wel heel klein, heel klein, dat het nu nog tegengehouden wordt, want ja. het uh, het, het, het is door, de, door de, uh, de Tweede Kamer heen, dacht ik. Of mm -hmm. door de Eerste Kamer of andersom. Ik weet niet precies ja. hoe dat zit. Eerst Tweede Kamer altijd. Die oh, de, de, ja. dus door de Tweede Kamer is het nu heen. Dus alleen de Eerste Kamer moet die nog. Nou, en dan die kans is wel zo verschrikkelijk klein... Ja. Dat, dat, we het, dat het tegengehouden gaat worden. Dus mensen, ja, we zitten er gewoon aan. Uh, uh, over een jaar of uh, vijf, denk ik, zes jaar... Ja. Dan heb je hier één grote uh, uh, linie van uh, gigantische grote windmolens. Hmm. Heel dicht bij de kust. Ja, heel dichtbij. Ja, ja, ja mooi, het is hè? heel ja, het is, het is verschrikkelijk. Het is verschrik ja, die kamp. Meneer Kamp, sorry, ik vind u echt een ramp. Meneer Kamp is een ramp. Oh ja, echt waar. Ik vind het echt waar. Hoe vond ik... je het optreden van Rutte afgelopen zondag? Heb je dat gezien? Van Ruud? Rutte? Rutte. Rutte? Ja, niet Ruud. Nee. Oh. Ruud bemoeit zich niet met politieke. Nee, maar omdat hij ook opgetreden had laatst. Ja, uh, ik een... heb, nee, ik heb Rutte niet gezien. Nee. Nou, in, in Buitenhof hè, was hij. Hè. Oh en, nee, en, dat heb ik niet gezien. En daar heeft hij dus gezegd dat hij dus, uh, de PVV uitsluit. Hè. Dus eigenlijk alle politie... Ja, zoiets las ik. Ja, ja, alle politieke organisaties sluiten de PVV uit. Ja. Uh, maar eigenlijk uh, draaien ze de, de democratie de nek om. Uh, dat wel... mag niet, hè? Maar het is discriminatie, hè? Eigenlijk wel, want je, ja. je kan voor of tegen wil zijn. Mag, Maar je, mag kan toch... v. Je, je, je kan het toch niet uitsluiten? Dan, nee, dan, natuurlijk niet. Dan zeg je tegen al die kiezers die op hem stemmen... en, en ja. het zijn er ongeveer twee miljoen op dit moment... als we ja. de peilingen mogen geloven. Dan zeg je tegen die kiezers van... Uh, uh, nou, je kan het gewoon goed niet stemmen, want hij wordt, hij, het wordt hem toch niet. Hij, hij mag toch niet deelnemen aan... Nou, uh, ik denk dat uh, de echte Wilders aanhangers... Uh, zich daar weinig van aantrekken. Die gaan toch stemmen natuurlijk op wilders. Nou, je had, uh, net op de op de nationale radio had je stand.nl en daar ja. waren ook al de reacties van. Ja, dit zou wel eens ervoor kunnen zorgen, juist het werkt dat juist de mensen ja. uit een soort wraakoefening ja. allemaal op wilders. We gaan je door jou niet laten vertellen wat wij wel of niet mogen doen. Nee, ja, en ik denk dat het inderdaad wat jij zegt indruist tegen alles waar onze democratie, democratie voor staat. Ja, helemaal eens. Kijk, uh, hij, hij is geen uh, uh, fascist. Het is geen... Uh, ik bedoel, wat mij zo opvalt, uh, wat uh, mij zo opvalt ja. is dat er ja. nooit... Kijk, hij, komt, hij, hij, komt, hij, hij gaat niet op uitnodigingen uh, bij de wereldrijd door bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of dat soort talkshows. Dat, mm -hmm. dat doet hij vooral nog niet. Mm -hmm. hè? Uh, maar uh, de man heeft eigenlijk nog nooit zijn eigen kunnen verdedigen tegen standpunten van, van uh, dat hij bijvoorbeeld wordt beschuldigd... dat hij fascist is of dat hij... Dat hij uh... Maar ik, ik ben ervan overtuigd... Dat uh, uh, als hij het heeft over de. laten we maar die, die Marokkanen waar hij het dan over heeft. Mm -hmm. Dat hij het heeft over de groep die uh, de samenleving zuur maakt. Ja, hè? maar daar zou hij dan wel wat explicieter in moeten zijn. Ja, maar eigenlijk. Ja, je moet toch wel erg. Kijk, iedereen weet wat hij bedoelt. Nou, dat is het toch? Ja, het ja, ja. Uh, ja maar toch, door, door te zeggen. Uh, Marokkanen. Uh, sleep je daar toch een, een heel groot deel van de mensen in mee die wel zich aangepast hebben en die wel welwillend zijn en die, zich, die wel gewoon uh, naar hun werk gaan en zich keurig gedragen? En weet je, je hebt, je hebt onder iedere bevolking wel raddraaiers. Alleen, ja, net uit die groepering, uit die Marokkaanse cultuur dan... zit er gewoon een, een hele groep, ja, wat gewoon niet te genieten is. Maar dan moet je ook echt die groep aanspreken... en niet natuurlijk een, een, een heel volk. Ja, precies, daar ben ik helemaal met je eens. Ja, en, en als hij dat nou wat explicieter had gedaan... kijk, de criminele Marokkanen minder... ja, dan zeg ik, ja man, dan heb je helemaal gelijk... maar. Van een heleboel Marokkaanse mensen hebben we helemaal geen last. En misschien zelfs integendeel. Die leveren misschien wel een enorme mooie bijdrage aan onze samenleving. Ja, zoals de burgemeester maar, van Rotterdam bijvoorbeeld. Nou, om maar een voorbeeld te noemen: ja. dat is dan iemand die we toevallig kennen. en iemand die enorm gewaardeerd wordt in onze samenleving. Ja, ja. is ook een Marokkaanse man. Ja, ja maar, maar wel eentje van een heel ander slag als dat, als dat gespuis. Wat, uh, wat oude dametjes intimideert en overvallen pleegt en doet en uh, ja, van mij mogen ze die weer terugsturen. en Nooit meer het land inlaten natuurlijk, maar dat zo denken je, we er allemaal wel ik over. Ik weet niet of je ook nog gehoord hebt vanmorgen in het ja. Nielsen, die ambulancechauffeur, die, ambulance, uh, uh, ja. uh, die uh, is, is beroofd. De ambulances zijn eruit ingegooid in gegooid. De man is oh, beroofd oh, oh, ja. tijdens zijn uitvoering van zijn mm -hmm. werkzaamheden. verschrikkelijk mm -hmm. uh, ja. En, ja, en, uh, in, in, in een impulsieve emotie ben ik er geneigd om te zeggen, schiet er maar een paar af. Ja, ja je, zou, je, zou, je zou het gewoon inderdaad ja, uh, het, zomaar ik... roepen, want het, het, andersom klopt er ook geen moer van. Ze doen het gewoon, hè? Ja. Ze doen het gewoon, het... roekzichtloos. Ja, ik vind, ja. Het, ik vind het een samenleving worden waarvan je zegt, nou. Nee, door die mensen zorgen, dat soort mensen zorgen ervoor dat, dat onze samenleving zich verhardt en afzet tegen die mensen. Ik ja. Bedoel, ja, het, het was vroeger al op school, weet je, als je een paar in de klas had zitten die zich niet aanpasten, dan was het altijd zo dat de goede moesten lijden onder de kwade. Ja. En zo gaat het nou eenmaal in de maatschappij. Zo gaat het. Natuurlijk er er er, zijn er mensen die zeggen van... ja, je, je kan niet iedereen daarop afrekenen. En dat mag ook eigenlijk niet. Laten we wel wezen. Zo verstandig zouden we ook moeten zijn. Ja, maar precies. die mensen die echt niet anders willen... en willens en wetens een ander het ongeluk instorten... en, en pijn doen en, en malaise veroorzaken... die moet je gewoon harder aanpakken. Kom op. Zo is dat. Nou, we, we hopen dat de, de nieuwe regering, als die al van de grond komt... daar heb ik mijn twijfels nog over... Uh, nou, hé, omdat je een coalitie moet, moet bereiken mm -hmm. met een meerderheid. Nou, mm -hmm. Zoals het er nou voor staat. Het is allemaal gestegel en, en ruzie maken. En, ja, en elkaar nee. het niet gunnen, zeg maar. Ja. Uh, um, maar in, ja, Jan Smit, die schor, hè? Wie je dat? Die schor. Is die schor? Ja. Hij oh. heeft Sven gebeld. Hij oh. zegt Sven, nou dan volg je de B. Er lacht opeens een meisje blij, je houdt je schouders op, ze gaat voorbij. Nieuws bij CFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars, dan volgt hier het regionale nieuws van 16 januari 2017. We zijn alweer uh, over de helft van de nieuwe maand heen, zeg jongens, jongens. Maar goed, afgelopen zaterdag was in Zandvoort uh, weer een schoolbasketbaltoernooi van de basisscholen. En het is de Oranje Nassau School. Voor de tweede keer in successie gelukt om het Lions schoolbasketbaltoernooi op zijn naam te schrijven. De jongens wonnen alles en werden dus in hun eigen categorie opnieuw kampioen en de meisjes werden tweede. In totaal was dat voldoende voor een tweede overall kampioenschap op rij.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 Het betrof een trein die vanuit Haarlem het station binnen was komen rijden. NS-personeel liet lieten de ongeveer 50 passagiers uitstappen... nadat was gebleken dat er een kleine brand was in het toilet. Die brand was ontstaan in een houder met papieren handdoeken. De brand is dus vermoedelijk door brandstichting ontstaan... op het traject Haarlem-Zandvoort en dat is een rit van 7 à 8 minuten. Bent u getuige geweest van deze brandstichting? Belt u dan alstublieft met de politie... 0900 8844. De werkzaamheden aan het stationsplein zijn na het kerstreces weer opgepakt. Afgelopen week worden in of deze week worden in de Koperpasserel de blokken met de tekst Zandvoort aan zee geplaatst. Verder is de oude rijwegverharding op het stationsplein opgebroken... en liggen de buizen voor het nieuwe infiltratieriool klaar. Voor de parkeerplaatsen voor het station is een doorsteek gemaakt. Hierdoor kan nog tot de start van fase 3, gepland op 2 februari... gebruik worden gemaakt van de parkeerplaatsen. De brievenbus krijgt een nieuwe plek op de Elspaggenstraat en voor voetgangers zijn ook routes aangegeven. Waar nodig zijn plankiers gelegd en hekken geplaatst. Zoals bekend rijden de bussen nu via de johan Metsgestraat en de boulevard... en bij de tijdelijke halte op de Van Heemskerklaan wordt komende week een abri geplaatst. Dit zodat passagiers bij regen en sneeuw enige beschutting hebben. Zo'n 100 demonstranten hebben gisteren geprotesteerd... tegen het afschieten van de herten in de Amsterdamse waterleidingduinen. De bijeenkomst werd georganiseerd door Animal Rights en Bescherming En Bram van Lieren, die aanwezig was namens de Partij voor de Dieren... Hé, hey, dat rijmt. Ja, Bram van Lieren van de Dieren. Uh, die pleit voor hogere hekken rond de duinen... zodat de herten het dorp niet meer in kunnen trekken... Willem van de Sloot, de Zandvoortse hertenfluisteraar... had al voorspeld dat dit zou gebeuren als het afschieten zou beginnen. De dieren vluchten nu de duinen uit volgens hem. De meeste aanwezigen willen graag anticonceptie voor de herten... in plaats van afschieten. Een automobilist is zaterdagmiddag gewond geraakt... bij het uitwijken van een tegemoetkomende auto... op de Leidse Vaartweg in Heemstede... De man kwam met zijn voertuig in het water terecht. De man kon snel aan wal komen, maar moest na controle wel naar het ziekenhuis. Brandweerlieden hebben het voertuig op de kant getrokken. De Leidse vaart was na het incident in beide richtingen afgesloten. Het voertuig, het voertuig waar de man voor moest uitwijken is na het incident gewoon doorgereden. De Velser tunnel is sinds vanochtend 5 uur weer open voor verkeer. De tunnel was negen maanden dicht voor een grondige renovatie. Maar de start verliep niet geheel vlekkeloos. De tunnel was even dicht vanwege een te hoge vrachtwagen... en een storing met verkeerslichten. Rond kwart voor acht ging de tunnel in de richting van Alkmaar weer dicht. De tunnel werd tijdens de renovatie verhoogd... om de toegang tot voor het vrachtverkeer te verbeteren. Echter... De toegestaande hoogte blijft gewoon 4 meter, zoals altijd. Nou, die van vandaag was dus te hoog. En bij te hoge vrachtwagens gaan de verkeerslichten op rood... en wordt het voertuig eruit gepikt. Tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Gaan we nou het weer met Dorian Tempirik? Nou, de, de, de mensen die nou naar buiten kijken, die weten het al. Oh, doei. Ja, maar er kan nog van alles gebeuren, hè? Oh jee, oh jee. ja, ja, ja. Spannend. We wonen in Nederland. Nou, we gaan het nu horen wat er gaat gebeuren. En we beginnen gewoon natuurlijk te melden... dat het op deze maandag prachtig winterweer is. Ja, anders Ech. kunnen we het niet zeggen. De zon schijnt volop en het blijft droog. De wind waait zwak uit het oosten... en de temperatuur stijgt naar maximaal 2 graden boven het vriespunt. Vanavond en de komende nacht zijn er flinke opklaringen. Maar is er ook kans op nevel en mist... Waaien doet het niet of nauwelijks en de temperatuur daalt naar enkele graden onder het vriespunt. Morgen zijn er flinke perioden met zon en het blijft wederom droog. De wind waait zwak uit het zuiden tot het zuidoosten en de temperatuur stijgt naar waarde rond en er staat niks. Nou, wat zal het zijn? We doen een gooi. Ik denk weer rond de 2 graden. Oh nee, wacht even, rond het vriespunt. Haha! Het stond er wel. Ik ga hem nog even opnieuw roepen, de laatste zin. De wind waait zwak uit het zuiden tot zuidoosten morgen. En de temperatuur stijgt dan naar waarde rond het vriespunt. Met dus kans op een ijsdagmorgen. Dus wees gewaarschuwd en wees voorzichtig. Uh, dit was dan het weerbericht volgens Rico Schreuder. Zie je. Zie je. Zie je. Zie je.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 one bar. I don't want a bunny or a kitty. I don't want a parrot that talks. I don't want a bowl of little fishies. He can't take a goldfish for a walk. een leuk liedje heb je uitgekozen, Dolly. Hoe voor hoe, een hoe, nieuwe kind. Ja, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe voel je me blaffen? Lekker, hè? Ja, je ging er aardig doorheen. Hè? Je kan ja. goed blaffen, jij. Ja ja ja. Ja, ja, ja, ja. Je hebt je net griep gehad, of zo. Nou, <laughs> nou lekker, ja. Leuk, leuk uh, ding. Leuk, leuk liedje. Ja, ach ja. Die, die houden we erin. Pe Peggy Page was dat, uh, luisteraars, <laughs> voor de mensen die uh, haar niet kennen. How do you do? Een oudje. Malte nou, McNeil. Lekker. <laughs>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 Give me more And you will be Hey, that's what I En Maggie McNeil, destijds het duo Mouth en McNeil. How do you do? Dat zal weer heel wat jaartjes terug, hè? Dat ja, kan je wel zeggen, hè? voor Al mijn jaren tachtig, hè? Nee, eerder, 72, denk ik. Oh. Ja. Okay. Zal ik het opzoeken? Ja, noem maar. Ja. Ja, terwijl jij uh, alle handen ziet lopen die je even afschuimt... Maar, <laughs> en, wil, wil, ik toch, wil ik toch nog iets anders van je weten. En dat wil ik wel uit betrouwbare bron. Vandaar oh, dat ik het maar even... Jezus, ja, ja, pak, ja. Ik wil weten of wij nog een lekker dik pak sneeuw krijgen Dat, is, dat zit er toch nog in deze winter? Zit er altijd in. <laughs> meestal, meestal komt het pas... Dat valt mij de laatste jaren op uh, zo uh, maart, april, hè? Dan gaat ja. alles weer uitlopen. En dan krijgen we ineens die keien, die, of die, die, die, die ijskoude temperaturen en vorst. En dan hoor je iedereen: oh, mijn plantjes, oh. Ja, ja, maar... alles vries dood en ik had alles al in de knop zitten. Maar het hoort ja. zijn staart. Ja, April ja, ja. doet wat hij wil. Ja. je zoet geeft ja, ook nog wel eens een ja, witte. Ja, 1971 was het, uh, ja. Charles. Dus maar ik, ik zat er een jaar vanaf. Ik zou het zo leuk vinden. En natuurlijk ook om mooie foto's te kunnen maken. Maar, maar ja, ja het, het heeft iets gewoon. Wat? Ja, is sneeuw? Ja, de, de, de, de hele wereld verandert om je heen. Het is echt... Uh, ja, ja. ja, nou, ja wil dit, je daar sport... dan blij mee zijn? Nou, als verzekeringsman waarschijnlijk niet. <laughs> Heb je een boel werk aan de winkel, ja. ja maar maar nou, kijk, al, al is het maar een, een dag of twee, drie, weet je wel. En, en, en dan ook in één keer alles weer weg en zo. Ja. En ja. dan nemen de mensen gewoon drie dagen vrij om van die sneeuw te genieten. Dan gaan ze gewoon maar een keer niet met de auto, toch? Ja, ja, ja. ja. Of ja. ben ik nou economisch niet uh, bij de hand? Nee. Ik weet het niet, nee. nou, ja. Ik, het, het, het, alles heeft ze voor en ze tegen. Zo ja. is dat. Maar nou, ik, ik wil het uh, uh, positief beëindigen door te, op te merken, I feel fine. Baby's good to me You know she's happy as can be You know she said so Ja, het zou van uh, Demi Lovato moeten zijn, dit nummer. Uh, Demi uh, Lovato, uh, Nightingale. Uh, Nooit van gehoord? Hoe kom je nou ineens bij dit nummer dan? Ja, ja, ja soms vind hij van een zijn nummer en denk ik: oh, voilà, leuk liedje. Ja, een dus... leuk liedje, zeker. Ja, laat het eens draaien. Nou, dat ja. heb ik gedaan. En, uh, nou, dat blijkt dan uh, Demi Lovato te zijn. Nooit van oh, gehoord. Oké, okay. nee, ik ook. Tot nu. En, uh, ah. Nou, draai ik hem nog wel eens een keer uh, zo af en toe. Dus, uh, ja. Gewoon gezellig. Ja. Heeft hij meer nummers gemaakt, of niet? Nou, weet ik niet. Nou, ja, dan gaan we, we sowieso even kijken. In mijn zijn vrouw, dat weet ik niet. Ja, met zijn vrouw. Dat kan dat niet. <lacht> hey, ken jij de buffoon? Zeg je dat iets? Ja, ja, ja, ja. Ja, dat die zegt me kwam, zeker wat. Ja. Die, die komen uit Enschede, want ze bestaan nog steeds. Ja, dat is een Nederlandse groep, toch? Ja, ja. ze hadden vroeger ook uh, met muziek van de West Side story... wat ze uh, Maria en zo, uh, wat, wat ze uh, Close oh. Harmony zongen. Ja. Okay. Uh, uh, uh, uh. Maar uh, ook van de, bijvoorbeeld uh, de Ivy League had je vroeger. Dat was ook zo'n 60-jarige uh, groep. En die hadden mm -hmm. dat nummer Tossing and Turning. Ja. Maar ook My World Fell Down. En dat hebben de bevoens heel mooi gedaan. Luister maar. Oké. Okay. 1 uur uh, nog even een rockertje. Uh, Zizi Top. Give me all your love. En uh, dan gaan we naar een stukje cabaret opzoek. Uh, voor na het nieuws. We zijn zo bij u terug.